6 uur NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het laatste half uur van nieuws en co. Dankzij een erfenis kon het Noord-Brabantse museum een van gogh kopen. U hoort zo het hele verhaal en de toekomst van Cuba ligt niet langer in handen van een Castro. Straks meer nu is het internationaal. Jan van der Putten. De Nederlands-Azerbaidjaanse journalist Fikret Husseinli is terug in Nederland. Hij zat ruim een half jaar vast in Oekraïne. Husseinli leidt in Amsterdam een nieuwsorganisatie... die vaak kritiek heeft op de regering in Azerbeidzjan. Dat land had Oekraïne om zijn arrestatie gevraagd... maar van de Oekraïnse rechter mocht hij niet worden uitgeleverd. Husseinli kreeg deze week in Kiev zijn Nederlandse paspoort terug.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 Kleine ondernemers staan vaak ook, zeker als ze vanuit huis werken, met een woonadres geregistreerd. Dat is allemaal maar openbaar. De vraag is of dat ja, nou niet allemaal te makkelijk openbaar wordt. En dan als het wordt doorverkocht, ga je daar natuurlijk nog een tandje verder mee. De Kamer van Koophandel zei gisteravond dat het register wettelijk openbaar moet zijn. Maar volgens de autoriteit persoonsgegevens mogen gegevens alleen worden verkocht na uitdrukkelijke toestemming van een betrokkenen. Verkenners van de Verenigde Naties zijn in de Syrische stad Douma beschoten. Ze zijn daar in verband met het bezoek van de OPCW. Die moet onderzoeken of daar een gifgasaanval was. Of de OPCW nu aan de slag kan, is onduidelijk. De PvdA wil dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. PvdA-leider Asscher zei in één Vandaag... dat vanaf volgend jaar de leeftijd één maand per jaar omhoog moet... in plaats van vier. En dat zou betekenen dat de AOW-grens van 67... niet al in 2021 ingaat, maar pas in 2030. Melkveehouders die meer gewone melk gaan produceren... krijgen daar straks van coöperatie friesland Campina 10 cent per kilo minder voor. Volgens friesland Campina is er geen vraag naar nog meer gewone melk. De melkprijs ligt nu rond de 34 cent per kilo. De hoofdverdachte in de zogenoemde kasteelmoord in België... heeft 27 jaar cel gekregen. De arts André Gijselbrecht liet in 2012 zijn schoonzoon om het leven brengen. Volgens de rechter in Brugge is bewezen dat hij een huurmoordenaar inschakelde om de schoonzoon uit de weg te ruimen. Correspondent Sander van Hoorn. Die kasteelheer die vermoord is... die zou met zijn gezin naar Australië willen... om zich daar aan te sluiten bij een of andere secte. was meer een wereldburger. Terwijl degene die nu die veroordeling heeft gekregen... die huisarts meer ja, op het dorp gericht was. Dus dat, dat botst aan alle kanten. En dat is geen reden. Die wens om controle te houden... en die uit je handen te zien glippen. Geen reden, zegt de rechtbank vandaag... om uh, dan uiteindelijk maar het recht in eigen hand te nemen. Dus vandaar dus een, ja, een straf van 27 jaar... terwijl 30 jaar het maximale was. Want de regijnsoprecht gaat in hoger beroep. Twee Nederlandse medeverdachten kregen 27 en 15 jaar. Eén van de twee kreeg een lagere straf omdat hij berouw toonde. De Franse wielrenner Alain Philippe heeft de Waalse pijl gewonnen. Op de muur van Hoei bleef hij de Spaanse topfavoriet. En winnaar van de laatste vier edities Val verder voor. Derde werd de Belg van der net. Bouke Mollema was met een zesde plaats de beste Nederlander. Bij Amsterdam was ik niet helemaal tevreden. Ja, was iets, iets te vroeg eigenlijk eraf uh, in de finale. En ik was blij dat ik vandaag gewoon uh, ja, echt een stapje heb gezet uh, vanaf de Amstel. En uh, misschien dat ik die koers gewoon echt even nodig om uh, goed diep te gaan... om hier, uh, hier nog een stap te zetten deze week. Zondag is de klassieke Luik-Bastaken-Luik. En bij De Vrouwen won vandaag Anna van der Breggen... voor de vierde keer op rij de Waalse Pijl. Het weernacht is zonnig en van 18 graden in de kustprovincies met wat wind van zee is het tot 26 graden in het binnenland. Morgen zonnig 23 tot 29 graden. Ook dan aan de kust weer kans op zeewind. En op de weg is het wat minder druk aan het worden gelukkig. Daar wij aan het geleidelijk aan, Lara. Maar er zijn wel nogal wat ongelukken gebeurd. Dus we komen van ver. Problemen in Noord-Holland, vooral nu rond Alkmaar. En in de regio's Den Haag Rotterdam door ongelukken. Nou, heeft de problemen op een rij, in ieder geval de grootste. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Diemen Noord, 7 kilometer na een ongeluk. Daar worden een paar auto's geborgen. De vertraging is een half uur. Drie rijstroken zijn dicht. Rond Alkmaar loopt het compleet vast door problemen op de N9 richting Den Helder. Er zijn op verschillende plekken ongelukken Beurt, onder meer bij Petten, maar ook bij Sint Zee. Het verkeer rijdt om via de andere kant van Alkmaar... maar daar wordt dan weer weggewerkt. En dat betekent alles bij elkaar dat het flink vastloopt daar. Op de A9 al vanuit Amstelveen tussen uitgeest en het kooi meer... drie kwartier vertraging, 10 kilometer vieden. Het Verkeer richting Den Helder kan het beste gebruik maken van de A7... Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Eh, problemen door een ongeluk met een vrachtwagen bij Gouda. Drie rijstroken zijn dicht. Fielen vanaf Zoetermeer met anderhalf uur vertraging. Merk je ook op de A20 vanuit Rotterdam voor het knooppunt Gouwe, drie kwartier vertraging. En op diezelfde A20 vanuit Hoek van Holland. Problemen door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Ketelplein. Zeven kilometer fielen vanaf Maasdijk. De rechte rijstrook is dicht. Hou rekening met een uur vertraging.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 En natuurlijk de nieuw ontdekte tekening van Van Gogh. A wonderful journey. Tot en met 27 mei in Singer Laren. NPO Radio 1. NOS NTR. Generaties Cubanen leven al hun hele leven onder het Castro regime. Na de revolutie van 1959 werd het land eerst bijna 50 jaar geleid door Fidel Castro, die van Cuba een communistisch land maakte. Ik is hem we niet. ...en dat we een socialista revolutie hebben in de eigen nariz van de toekomst. Lara Rensen, Nieuws en Ja, u weet waarschijnlijk dat na zijn dood zijn broer Raúl Castro het stokje overnam. Maar het tijdperk Castro is nu voorbij. Want Raúl Castro deed af en daarom is het Cubaanse parlement bij elkaar op dit moment. Vandaag en morgen stemmen zij over een nieuwe president, een vicepresident. Die nieuwe president wordt hoogstwaarschijnlijk Miguel Díaz-Canel huidige vicepresident. En dat betekent dat de nieuwe leider van Cuba... voor het eerst in 60 jaar iemand is zonder de achternaam Castro. En niet alleen dat. De nieuwe president heeft de revolutie niet eens meegemaakt. De grote vraag is... is het nu aan de beurt aan nieuwe generatie Cubanen? Daarover praat ik met Cesar Majorana. Presentator bij BNN Vara, half-Cubaans. Hij bezoekt het land regelmatig. Cesar goedenavond. Hey, goedenavond. Het einde van het Castro-regime. Wat betekent dat voor jou? Ja, voor, voor mij als Cubaan in Nederland is dat natuurlijk altijd... dit soort veranderingen heb je eens in de zoveel tijd in Cuba. Er is natuurlijk ook het aantreden van Raúl geweest... waarin we met z'n allen wereldwijd dachten van... goh, er gaat misschien iets veranderen in dat logge oude Cubaanse regime. Mm -hmm. uh, nou ja, dat, dat, dan, dan zie je dat zo'n communistische partij er heel erg van gediend is... om gewoon een aantal soort van... Hè, we laten de smartphone toen. opeens hebben de Cubanen smartphones... en dan een paar jaar lang hoor je weer niks over het land... Um, ik heb de angst dat dit weer zo'n verandering gaat zijn. Omdat het regime natuurlijk al zo lang aan de macht is geweest. Dat misschien die nieuwe president uh, alleen de lijn van zijn voorgangers zal volgen. Maar tegelijkertijd is er altijd dat sprankeltje hoop, En ik denk van ja, goh, misschien zou het wel eens een keer zo kunnen zijn. Dat de jonge generatie, mijn generatie, ik ben nu 21. Uh, dat die jongens uh, wat kunnen gaan veranderen daar. Misschien is dit de kans en de mogelijkheid. En zou het ook kunnen dat dat gepaard gaat met uh, het mondjesmaat toelaten van internet. Want dat heeft natuurlijk in allerlei landen... Best wel veel invloed gaat. Ja, zeker. En ik denk dat die democratiserende functie van het internet, ik denk dat dat een hele, uh, dat dat echt een sleutelrol zou kunnen spelen in de toekomst van Cuba. Al die jonge mensen die raken nu langzaam aan verbonden in het internet. En daar moet ik bij zeggen: het is super duur om te internet in Cuba. Mm -hmm. daar, uh, ja, daar betaal je wat wij, wat wij al als mobiele abonnement kwijt zijn per maand, betaal je daar per dag. Oh, echt? Um, maar, ja, maar de Cubanen raken wel steeds meer aangesloten. En uh, ik denk inderdaad dat... Uh, ja, nou ja, goed, la laat ik dan wel eerlijk zijn. Ik heb ook een soort van twijfel daarbij. Ik wil niet meteen te euforisch zijn over uh, het internet in Cuba. Hmm. Het is wel zo dat de, het internet waar die, waar die mensen opkomen... waar de jonge Cubanen opkomen, is wel meteen al Facebook. Is wel meteen al helemaal in een cultuur die ze misschien ook niet snappen nog. Dus ik, ik vraag me tegelijkertijd ook wel eens af. Maar Het ja, ja, kan weet, ook best ik, een, een, een soort cultuurschok voor ze zijn. Ja, moet je je voorstellen dat je vandaag opeens met het internet zou beginnen. Dus dan kom je ja. meteen terecht op Facebook. Ja, ik wow. heb een nichtje daar en die zegt ook gewoon, uh, uh, ik, heb, ik, ik heb een Facebook abonnement. Zeg maar. die, die snapt niet dat het internet meer is dan alleen die site. Dus het internet is natuurlijk ook een verlammend medium uiteindelijk. Hmm. Ja, en dat ervaren mensen nu ook. Maar dat, ja, als je daar dan net mee begint. En je bent zelf 21, kreeg jij in je opvoeding uh, en via je familie veel mee van de Castro's? Oh, echt vreselijk veel mee. Want als ik op vakantie was in Cuba... dan wilde ik gewoon heel graag tv kijken... zoals ik dat ook in Nederland deed. Maar wat er dan vervolgens gebeurt is dat je de tv aanzet... en dat er dan alleen maar één praatprogramma van Fidel Castro was. En die, dat duurt acht uur lang. En dat heet de Mesa Redonda. En dat is gewoon uh, ja, het communistische partijcongres. En dat wordt heel de dag door uitgezonden. En ergens in de late avond na, na etenstijd... is er een kwartier lang is er, uh, een tekenfilmpje... En dan vervolgt het weer met de communistische propaganda. Dus ik weet nog wel dat dat voor mij de eerste ontmoeting met Castro was... ook dat die vervelende man niet aan tafel zat te schreeuwen. En kom je nog vaak in Cuba? Ja, ja, zeker. Ik ben er vorig jaar nog geweest. en um, Ik moet ook toegeven, dat het bijna een soort humanitaire reis. Dat is geen vakantie. Ik heb familie door heel Cuba heen wonen. En wat er uh, gebeurt in Cuba is, als ze weten dat jouw familie in Europa en het Westen woont... dan wordt er ook een soort van geacht van je familie dat ze je uh, ja, te hulp schieten. Dus uh, ook financieel. Dus het betekent dat ik mijn familie daar ook wel gewoon moet onderhouden door uh, geld te sturen. Oh, wauw. En hoe ziet het leven van jouw Cubaanse leeftijdsgenoten eruit? Zou je dat kunnen omschrijven? Ja, ik, ik speelde vroeger buiten met, een, uh, met, met Miguel, een buurjongetje van mij. En die is, de laatste keer dat ik er kwam... toen vroeg ik oma, waar is die buurjongen gebleven? Uh, die blijkt nu priester te zijn. Uh, die is 21 en ik vind dat altijd een heel vreemd contrast... om te denken dat die jongen die is gewoon naar een eiland verhuisd bij Cuba... en die is daar uh, volledig in de leer als priester. Mm -hmm. En zo zijn er tal van andere verhalen. Ik heb ook zijn, zijn oudere broer bijvoorbeeld, die is dan nu 25... en die heeft dan twee kinderen en een huisje... En dan, dan voel ik me soms ook wel een beetje buitengesloten hier in Amsterdam... dat ik nog op zoek ben naar een leuke kamer. <laughs> ik merk dat uh, de, ja, de Jong-Kubaan heeft een boel verantwoordelijkheden. Ook fa familiaire verantwoordelijkheden. Want je sociale vangnet is hier in Nederland je, je verzekering die je betaalt. En um, misschien je ouders. Maar in Cuba is, is de hele wijk je sociale vangnet. Uiteindelijk heb je daar gewoon uh, familie en mensen... die ervoor moeten zorgen dat iedereen rond kan komen. Dat is het vangnet eigenlijk. Ja, ja zeker. Om je heen als ja, zeker. Dus er is altijd wel iemand die net, net een bordje rijst over heeft. En zo, zo uh, onderhouden de mensen zichzelf. Je moet je voorstellen dat in Cuba nu inmiddels al twee jaar... volgens mij de hele productie lokale productie plat ligt... Uh, plus het buurland Venezuela is ook in ontzettend, ontzettend barre tijden nu. Mm -hmm. Mm -hmm. Waardoor ja, de, de, enige, de enige invoer van, van voedsel die er is, is import. En er zijn heel weinig landen die uh, voedsel naar Cuba willen verzenden. Waardoor uh, er echt een, ja, een hele grote schaarste heerst. Dat, dat merk je niet als je in een resort zit. Maar ik merk dat wel als ik bij mijn oma in de koelkast ja. kijk. En daar zit gewoon niks in. En hoe kijk jij naar de toekomst hier vanuit Nederland van uh, Cuba? Wat, wat hoop je? Ja, ik, ik, ik, ik ben niet zo apathisch als de gemiddelde Cubaan dat zelf is. Dus ik merk dat mijn familie in Cuba heel erg uh, vasthoudt... in het idee dat, dat dit een, een soort van politiek spektakel is... en dat er daadwerkelijke verandering uit zal blijven in hun leven. Ik ben iets hoopvoller. Ik kijk naar hoe een jonge generatie nu bijvoorbeeld ook in, uh, in Amsterdam... bijvoorbeeld het Maagdenhuis heeft bezet. Ik zie dat jonge mensen misschien wel een soort van gevoel van revolutie in zich kunnen hebben. En ik hoop ten zeerste dat dat dan ook uh, gaat gebeuren. Ik hoop echt dat er iets verandert in dat land. En wat zou er dan moeten veranderen? Vooral. Nou, ik denk dat, dat het inmiddels dat het, uh, het bonnenboekje en het uh, plansysteem... wat niet meer werkt blijkbaar, wat al twee jaar lang stil ligt... Ik denk dat, dat dat inmiddels wel uitgevoerd mag worden. En, en ik weet niet of het uh, helpt om meteen het kapitalisme in Cuba in te voeren. Dat is een hele grote droom. Uh, maar ik hoop wel dat er iets meer welvaart gecreëerd kan worden voor de bevolking. Ik vind het heel naar om te zien hoe slecht mijn familie het daar heeft kan ik me voorstellen. Dank dat je je ervaringen wilde delen met ons, César. <laughs> Uiteraard, dank je. César Majorana, presentator bij BNN Ervaren en half Cubaans. We hadden het over het einde van het tijdperk Castro in Cuba. De files, die heeft je nog wel zo goed ook. Wijnand Zwaan. Ja, die beginnen geleidelijk aan op te lossen. Lara, nog uh, 200 kilometer te gaan. Dat is best fors voor dit uh, tijdstip. Vooral door ongelukken. De meeste problemen zien we rond Alkmaar, Amsterdam en ook Rotterdam, Den Haag. Op de A12 Den Haag-Utrecht wordt een vrachtwagen geborgen na een ongeluk bij Gouda. Levert een uur vertraging vanaf Zoetermeer. Twee rijstroken zijn dicht. Ook op de A20 vanuit Rotterdam loopt het flink vast voor Gouda. En op de A20 vanuit Hoek van Holland was een aanrijding... Met een vrachtwagen bij Vlaardingen het staat vanaf Maasdijk met een uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. 17 minuten over zes. Het Brabants Museum heeft een nieuwe Van Gogh bemachtigd. We zeiden dat al eventjes. Het gaat om een stilleven en kon alleen met behulp van een gulle legaat worden verworven. Theo Verbrugge hoort in gesprek met de schenker en de ontvanger, de directeur van het Brabants Museum. Hier hangt het stilleven van Van Gogh. We zien op het stilleven een inktfles, zoals Van Gogh het gebruikte. Nog een fles, een schelp, een boomschors, huisvleit en een soort rookstelletje met een kruidhoorn en zwavelstokjes. Uh, daarnaast de directeur van het museum, Charles de Mooi naast de twee andere Van Goghs die inmiddels uh, aangekocht zijn. Deze moest er per se bij. Dus dit is een mooie set van drie. Drie aankopen in drie jaar en dat is natuurlijk super. Ik merk ook aan andere reacties van mensen die zeggen... ja, we kennen Van Gogh van die uitbundige zonnebloemen of irissen... en dan is dit eigenlijk toch wel ja, wat soberder gekleurd stil leven. In de beginperiode van Van Gogh werkte hij in donkere kleuren, want hij vond dat uh, kunstwerken donker moesten zijn. En pas later, toen hij een bezoek bracht aan het Rijksmuseum... en zag dat ook oude meesters wel degelijk kleur gebruiken... dat hij aan het einde van zijn Brabantse periode wel wat kleur is gaan gebruiken. En in Frankrijk ging hij helemaal los. U heeft het medegekort door een legaat. U heeft geld gekregen van een welgestelde bossenaar... die op 98-jarige leeftijd is overleden... Theo Verstappen en de familie Verstappen die komt vanochtend ook kijken naar het schilderij. Naamgenoot Theo Verstappen. En het was uw peetoom. En mijn oom en mijn peetoom. Ik ben er bijzonder trots op wat gedaan hebt. Ja? Ja, ik vind het wel uh, mooi. Nou, bent u volgens mij niet echt een kunstkenner? Nee, ik ben niet zo'n uh, echte kunstkenner. Maar dit spreekt me natuurlijk wel aan. En uh, zeker op de manier hoe dat hij tot stand is gekomen. Waarom spreekt het u aan? Achteraf gezien dan had ik eigenlijk misschien zelf wel liever eh, iets gehad. Maar ja, en dat, en al die goede doelen, dit hij geschonken, dat vind ik wel mooi. Ja, want u bent eigenlijk zeg maar onterfd om het even grof te zeggen. Nou, ik heb, ik heb al een beetje gekregen. Maar eh, ik bedoel, dit is, dit is super wat hier gebeurd is. Uw oom woonde in een bos, was welgesteld. Is de wereld rondgereisd, heeft kapitaal vergaard. U bent fietsenmaker geweest in, in Ast. U bent met pensioen. En uh, u heeft uw twee kinderen meegenomen en uw zus er misschien ook even bij. Want ja, wat, wat voor oom was het nou eigenlijk? Nou, het was een hele bijzondere oom. Uh, hij had altijd een hele uitgesproken mening. Ook door alle reizen die hij gemaakt had en alle kennis die hij vergaard had. Dus hij had altijd hele mooie verhalen. Maar de familie heeft hij een beetje links laten liggen, zou je kunnen zeggen. In ieder geval financieel. Dat klopt, maar hij had ook niet zoveel met de familie. Ook omdat hij veel ging reizen. En heeft hele lange tijd in het buitenland gewoond, in Amerika. Dat snap ik dat ook wel. Charles de Moy, dat is het tweede schilderij wat hij koopt... ook met medegeld uh, van een legaat. Die legaten die zijn belangrijk, worden steeds belangrijker voor musea. Je wordt er vaak door overvallen omdat je niet weet dat je ze krijgt. Maar ja, dat zijn hele bijzondere dingen waardoor je iets extra's kunt doen. En een werk van verhoog kopen, dat is nog altijd top. Kunstwerken worden steeds duurder. Uh, musea willen ze graag uh, toch kopen. Dan lijken legaten eigenlijk... Onvermijdbaar, maar kan je daar als museum uh, beleid op voeren? Het enige wat je kunt doen is uh, constant uh, bekendmaken dat je iets verwerft met steun van een legaat. Want topkunst wordt meer en meer onbetaalbaar voor musea. En u bent daar niet alleen in, meer musea in Nederland doen dat? Dat geldt voor het noord Museum, maar dat geldt ook voor andere musea in Nederland. Ja, ja u gaat straks naar huis en dan, wat vertelt u in Asten? Nou, dat we eerst een bosbol hebben gehad. en dat we toen uh, een mooi schilderstuk. van Ometeo aan het museum hebben mogen bezichtigen. Mooi, eerst een bosbol. Ja, dat moet wel de volgorde uh, aanhouden, natuurlijk. Het Brabants Museum heeft een nieuwe van Goch. Negen minuten voor half zeven. Elke dag verwelkomen op deze plek een vaste gast die vanuit zijn of haar vakkennis kijkt naar het nieuws. En vandaag is dat natuurkundige Rolf Hut, verbonden aan de TU Delft, groot voorvechter van maakonderwijs. We hebben het vaak over gehad, um, Rolf, en ik kan jou feliciteren, want je bent beloond door het ministerie. Ja, we hebben een, een Comenius Fellowship met het uh, team van uh, natuurkunde aan de TU Delft binnengehaald voor het, uh, voor het onderwijs wat wij doen. Dus we krijgen een ton euro. Van het, van het ministerie. De universiteit legt daar nog een, een ton naast. Zo. Ja. Dus je, je hebt twee ton voor de komende periode. Hoe twee lang? Jaar. Voor, voor de komende twee, twee jaar. jaar kunnen we met een flink team... Kunnen we dat onderwijs nu echt groot op de kaart gaan zetten. En groot op de kaart zetten, want dit is geld... is dat besteed om nieuwe onderwijsprogramma's te ontwikkelen? Wat, wat kan je? Wat moet je ja, doen? nee, Dat vooral. Het is bedoeld om nieuw onderwijs te maken... En wij gaan dat gebruiken om een nieuw eerstejaarsvak in te richten. Op de TU Delft? Ja, op de TU Delft bij Natuurkunde. We gaan er ook een tweedejaarsvak aan, een opvolgend vak van maken. We hebben daar dit jaar al een flink aantal pilots voor gedaan. Gekeken van, hey, zou dit werken, zou dat werken? En um, dat gaan we nu formaliseren. En kijk, ik ben er vooral heel blij mee. Ik heb hier al vaak over maakonderwijs gepraat. Het meeste van mijn onderwijs... Heb ik binnen de organisatie altijd een beetje bottom-up geregeld. Van, hmm. Bij collega's naar binnen stappen en zeggen, zou het niet leuk zijn als we het eens een keer echt gaan maken. En, zo. en dat, daar was altijd heel veel sympathie voor. Maar dat was wel bottom-up. En nu is er dus gewoon top-down gezegd van nou, die aanpak met dat makenonderwijs en uh, do leren doormaken. Wij zien daar toekomst in. Hier heb je een flinke som geld. Ga het nou eens goed neerzetten. Maar ga het ook onderzoeken. Hè, want wij claimen. Er komt een programma naast ook. dat je het, Een onderzoeksprogramma naast. Ja, het is dus niet alleen maar nieuw onderwijs. Neerzetten, hmm. maar ook evalueren. de claims die jij maakt. van dit maakonderwijs helpt om natuurkunde. te leren. Klopt dat ook? Dus, okay. En, en dat, dat doen we dan niet zelf. Dat zou slagen die zijn gevleeskeurd zijn. Dus onderwijskundigen, Mark de Vries. Professor Onderwijskunde is daarbij betrokken. Die gaat een evaluatieprogramma opzetten. om dat, uh, om dat te beoordelen. En dit is voor de TU, maar ja, ik kan me voorstellen. Uh, dat je wil dat uh, dit op meer plekken gaat gebeuren. Kunnen ja. anderen er ook van profiteren? Nee, dat is een expliciet onderdeel van, van dit soort voorstellen. is dat je ervoor zorgt dat je dat geld niet alleen maar. tot uh, benefit, tot voordeel laat zijn. van de populatie natuurkundestudenten studenten TU Delft. Mm. Nee, wat we heel expliciet gaan doen. is dat het onderwijs dat wij ontwikkelen. dat we dat zo zodanig maken dat de materialen die wij ontwikkelen... en de lessen die we daaruit leren... ook makkelijk in te zetten zijn op andere onderwijsvormen. Dus dat zowel op het hbo, op andere universiteiten... maar ook op het voortgezet onderwijs, dat daar een sterke link ontstaat. Um, en dat ze dat een ze voordeel hebben van wat het onderzoek en het onderwijs... dat wij nu gaan maken. Maar wel beperkt op natuurkunde? Of zou je dit ook uh, met andere vakken kunnen doen? Dat lijkt mij wel eigenlijk, of niet? Nou, maak, maak onderwijs de... De filosofie die ik heb bij maakonderwijs... is dat je door iets te maken... veel leert over de materie waar je mee bezig bent. Dus je kan fundamentele natuurkunde... krijg je um, op een bord door een andere docent uitgelegd hoe het werkt. En dan maak je een tentamen over waarbij je berekeningen doet. En dat is een essentieel onderdeel van die opleiding. Maar om die kennis dan beter te verankeren en, en toe te staan hoe je die kan toepassen in de echte wereld... Ja. is het handig om ook als onderdeel van je opleiding daar echt iets mee te maken. Want je hebt bijvoorbeeld laatst heb je lenzen je laten ja, maken. Ja, we hebben telescopen laten maken met PVC-buizen en, en plastic lenzen. En dan konden ze uh, de manen van Jupiter daarmee zien. Nou, dat soort dingen. Die optica, die hebben ze in, in de middelbare school al een keer gehad. Maar dus door er nu echt zelf iets mee te maken gaat dat veel meer leven. En kunnen ze dat ook veel makkelijker toepassen in andere dingen. En jouw vraag over is dit breder inzetbaar dan alleen natuurkunde. Ik denk het wel. Ik denk dat ook andere vakgebieden door studenten wat te laten maken. Door leerlingen wat te laten maken. Kunnen laten uh, de kennis die daar zit kunnen laten landen. Ik had bijvoorbeeld uh, Jorg Duitsman. Dus een middelbare schooldocent. Ik mag die man heel erg. Die doet hele mooie dingen in het onderwijs. Die had een, een vakpakketje gemaakt voor zijn, voor zijn leerlingen. Met de opdracht. Volgens mij waren het brugklassers zelf. Uh -huh. hele, met de opdracht: maak een vogelhuisje. Uh -huh. en, maar dan, daarna was de beoordeling niet: is dit een mooi vogelhuisje? De beoordeling was: maak daarna een film. Stop motion met je eigen uh, mobiele telefoon... Waarin, de vogel, waarin het vogelhuisje een rol speelt. Okay. En dan krijg je dus dat niet alleen de technische kant van het verhaal langskomt... maar dat je ook na moet denken over de creatieve kant. En op die manier kan je in het middelbare onderwijs... makkelijker dan op een universiteit... verschillende vakgebieden combineren. Ik denk dat wij op de universiteit... door dit maakonderwijs... de verschillende vakgebieden binnen een faculteit kunnen combineren. Ja, ja. Hè? Dus dat de optica en de mechanica samenkomt... zo'n telescoop... Daar gaan lichtstralen doorheen. Maar die moet ook een beetje kunnen bewegen om scherp te stellen. Hmm. Ik hoor uh, nog heel veel plannen trouwens langskomen. Volgens mij ja. ben jij nog lang niet klaar. Ik heb, uh, er, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, dat zie ik aan je. Dank je wel, Rolf Hut. Um, en gefeliciteerd nogmaals. Dank je. Hij is verbonden aan de TU Delft. en uh, natuurkundige en vriend van Nieuws en koop. Tot zover Nieuws en Met daarin het eerste buitenswembad dat ging open in Hellendoorn. Het was lekker warm. Faro zangeres Christina Branko was in de studio. En ja, de overlast van een verwarde man in Vlaardingen. Daar hadden we het ook over meneer staat met stoeptegels voor onze raam, dreigt naar binnen te gooien. Hij staat te schreeuwen. Volgens mij een heel prettig buurtje om in te wonen. Bedreigingen. Waren het niet dat deze straat wordt geterroriseerd door een verwarde man? Te gek voor woorden. Waarom grijpt u dan als burgemeester niet in? Als ik het zou kunnen, zou ik het doen. Deze song is over iemand die niet feeling comfortable wherever we gaan. En dat was de eerste duik van dit seizoen. We zagen dit weer aankomen. En houdt u dan nou verzet al die andere buitenbaden in de gaten? Van zijn we echt de eerste? Alsof het zeg maar dat rondje op natuurijs is. Die is dit, was het niet. Oh, dit is dit is heel koud. Ja, dat was niet te warm, dat water. Straks eh, langs de lijn en omstreken met Robert Rensen. NPO Radio 1. NOS -journaal. Regeringspartijen VVD en D66 zetten grote vraagtekens bij het beleid van de Kamer van Koophandel om informatie uit hun bedrijvenregister door te verkopen voor reclamedoeleinden. De Kamer van Koophandel zei in een reactie dat het register wettelijk openbaar moet zijn, maar de autoriteit persoonsgegevens meldde gisteren aan de NOS dat het mogelijk in strijd is met de wet.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 Melkveehouders die meer melk gaan produceren dan tot nu toe... krijgen daar straks 10 cent per kilo minder voor. Dat wil Friesland Campina, omdat er volgens de coöperatie... geen vraag is naar nog meer gewone melk. Boze boeren zeggen dat vooral melkveehouders worden getroffen... die al financiële verplichtingen zijn aangegaan, bijvoorbeeld om uit te breiden. En in Berlijn is een man tot levenslang veroordeeld voor een moord. Het lijk had hij meer dan 11 jaar in de Friese bewaard... om de uitkering van de man op te strijken. Het slachtoffer was... Een gepensioneerde weduwnaar die al die jaren door niemand werd gemist. Het weer, Gerrit Hiemstra. Het is nog steeds mooi weer met volop zonneschijn en hoge temperaturen. De maximumtemperaturen vandaag waren 19 tot 25 graden. En ook vanavond blijft het lang warm. Alleen aan de kust hebben we een beetje zeewind. Vannacht blijft het helder. Er kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Verder minimumtemperaturen van 12 graden dicht bij zee... tot 9 graden in het binnenland. Morgen is het opnieuw een zonnige en droge dag. In het noorden kan wat sluierbewolking overdrijven. En verder wordt het warm. Warmer dan vandaag. 22 tot plaatsen 29 graden in het zuidoosten van het land. Aan de kusten opnieuw een behoorlijkste koeler door zeewind in de loop van de middag. In de rest van het land een zwakke zuidoostelijke wind. Namorgen, dan hebben we vrijdag ook zonnig en warm weer. Het wordt 19 tot 25 graden. In het weekend wat lagere temperaturen door een naar noord draaiende wind. In de loop van zondag kans op een enkele bui. Na het weekend overgang naar wisselvalliger weer en ook een stuk koeler. En nu de verkeersinformatie met de Wijnand Zwaan. De avondspits die begint nu duidelijk op te lossen. Toch gaat het op sommige plaatsen wat moeizaam. Vooral op de plekken waar er ongelukken gebeurden. Dat is nu in de regio Rotterdam met name het geval. Ook rond Alkmaar. Om met het laatste te beginnen, op de A9 Amstelveen naar Alkmaar. Nog ruim een half uur vertraging voor knopend Kooimeer. Hangt samen met problemen een stuk verderop op de N9. Die is op twee plaatsen dicht richting Den Helder. En dat betekent dat het verkeer vanaf knopend meer wordt omgeleid via de oostkant van Alkmaar. Maar daar wordt aan de weg gewerkt. Dus vandaar de drukte. Uh, daar. Op de A12 Den Haag richting Utrecht uh, de is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk in de buurt van Gouda. Dus omrijden is niet meer nodig. Er staat wel file vanaf Zoetermeer, 5 kilometer. Ook op de A20 loopt het vast voor knopend Gouwen. Op de A15 van um, Europort naar Gorkum nog vertraging bij de Noordtunnel door technische problemen. Er is daar één rijstrook dicht, vertraging in de file. En op de A20 vanuit Hoek van Holland file door een ongeluk met een vrachtwagen bij Vlaardingen. 6 kilometer file vanaf Maasdijk met een half.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 Een hele goede avond, we zijn er om half zeven en dat heeft een goede reden... want er wordt volop gevoetbald vanavond. Ja, we hebben 1, 2, 3, 4, 5 wedstrijden in de eredivisie... waarvan er twee uh, zojuist zijn begonnen als het goed is om half zeven. Laten we beginnen bij Roda tegen PSV en die houdt kap. Ja... Nou, ik ben benieuwd hoe het ervoor staat in die uh, ja. gang? Hé hey Robert, ja, nee, ik had nog geen programma omhoor, maar het staat 0-0. Uh, nou, fijn, ja, in het zonnetje, hè, 24 graden. Mooie Erehaag van de rode spelers voor PSV. Kijken of dat uh, gevolgen gaat hebben in de wedstrijd straks. De verrassende omstelling van PSV. En Chris Wobber die is bij AZ tegen Vitesse. Chris. Inmiddels wordt de bal ook zo'n uh, minuut of 2-0-0. De stand Wel al het eerste schot gezien van AZ. Ja, Handbaks. AZ met een compleet gereedschap. Genoveerde verdediging door blessures en een aantal spelers krijgen rust natuurlijk in aanloop naar die bekerfinale. Want die leeft hoor, hier in Alkmaar. En gek genoeg is het vandaag de replay van de bekerfinale tussen AZ en Vitesse. Uiteraard is de stand 0-0. En om kwart voor acht Excelsior tegen Heracles om kwart voor 9 Willem II, Feyenoord en de kraker toch wel van vanavond. Sparta tegen Nak Breda. Terug naar India Houtkamp bij Rodi JC tegen PSV. Zij het al, zonnetje schijnt en een verrassende opstelling van PSV. Alhoewel verrassend. Natuurlijk groot feest gehad. 24 e landstitel Behaald afgelopen zondag. En dus zes andere spelers in de basis. Eloy Romo om mee te beginnen. Kiept in plaats van Zoet. Uh, Dirk Lucas speelt in plaats van Izimab Merin. Sam Lammer speelt in plaats van Luc de Jong. Pablo Rosario in plaats van Arias. Uh, wie heb ik nog meer? Nou, Bart Ramslaar. Die speelt wel vaker. Maar die speelt nu in plaats van Pereiro. En Junior. Mauro Junior speelt in plaats van Van Ginkel. Die geblesseerd is. Datzelfde geldt overigens. Die blessures voor Zoet en Van Ginkel. En de rest zit zo'n beetje op de bank. En ook bij Roda problemen. Maar van heel andere aard. Twee spelers geschorst. Afdijjai en Shahin. En voor deze twee spelers spelen Juliano van Velzen. Uh, die speelt voor Afdijjai. En Jörn van Kamp in de spits. Bij Rode. Tot zover de personele ontwikkelingen. Kijken wat uh, uh, Rode kan doen tegen het uh, feestvierende uh, PSV. Toen ze aankwamen, zei iemand gekscherend De bus van jong PSV is zojuist aangekomen. PSV uh, moet nu even met de rug tegen de muur. Want Van Vels heeft de bal gekregen aan de linkerkant van het veld. En dan is het uitkijker geblazen. De opkomende man brengt de bal voor, maar die komt niet terecht bij uh, Gustafsson. En dus gaat de bal uit de verdediging over de zijlijn. ...voor in het voordeel van Roda JC. Inworp is genomen. Niet helemaal vol het stadion, het Parkstad Limburg stadion. 15.000 man zijn afgekomen op deze hele belangrijke wedstrijd. Want nummer 16 met 26 puntjes, twee meer dan Sparta en drie meer dan Twente... ...staat Roda voor PSV. Maakt het allemaal niet meer uit. Zij hebben die titel al binnen als Gustafsson de bal heeft gepaast richting Awasar. Awasar over de middenlijn. Probeert en denken aan te spelen. Lukt ook. Krijgt hem terug. Oussar. En dan is het even rondspelen achterin met Chris Koem. Kum die de bal dan naar voren speelt. Naar in denken speelt Gnatic aan. De Bosnier die heeft nog altijd balbezit. Het tempo ligt laag in de openingsfase als de bal in de middencirkel terecht komt. En naar de rechterkant gaat waar Kum weer de bal heeft gekregen. En dan wordt de bal onderschept. Half van Kamp probeert er nog tussen te komen. Maar de bal eerste balbezit voor Eloy Room is goed. Speelt hem op Lucassen. Lucassen glijdt even weg op het kunstgras. Maar het staat gewoon... Nog na hoe lang spelen? 4,5 minuut 0-0 bij Roda tegen PSV. Ja, en dan uh, die bekerfinale die ze schaduw vooruit werpt. Uh, Chris, dat merk jij dus bij aanzet uh, Vitesse behalve de sfeer. Merk je het ook op het veld? Jazeker. Uh, niet aan de opstelling, tenminste niet uh, in de aanvallend en uh, in aanvallend perspectief en op het middenveld. Daar ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd van Herakles. Maar achterin, maar liefst vier wijzigingen. Ricardo van Rijn start rechts voor Swenson, die geschorst is. Het centrum wordt gevormd door Hatsidiakos en Seuntjens. Die nu dus start als centrale verdediger. Die heeft nu iedere posities, behalve de doelman gehad dit seizoen voor AZ. En aan de linkerkant Owen Wijndal. Die vandaag start aan zijn zesde wedstrijd voor Thomas Aoyan. Dus er krijgen wel een aantal spelers rust, Robert. in antwoordgevend op jouw vraag natuurlijk. En uiteraard leeft die wedstrijd. Vitesse dacht zich al een beetje rijk te rekenen. Want ze hebben natuurlijk 7-0 gewonnen. Van een armetierig spelend Sparta. En willen die zegen onder interim trainer Edward Sturing. Natuurlijk een goed vervolg geven. Men hoopt natuurlijk dat AZ het gaandeweg het duel een beetje rustiger aan gaat doen. Maar ik denk niet dat dat het, het geval is. Want John van der Bron natuurlijk vorig jaar... Vloog hij deze bekenfinale die natuurlijk aanstaande zondag plaatsvindt. Heel anders aan. Toen speelde hij al wekenlang in dezelfde basis. Maar dat had niet het gewenste resultaat. En nu dus een aantal spelers rust gekregen. We hebben al een aantal kansjes gezien: Je handbaks, Weghorst had een klein kansje. En uh, aan de andere kant Vitesse nog niet echt gezien. Want er staat ook voor Vitesse iets heel belangrijks op het spel. Wij gaan Europa in. Een groot spandoek. Hangt hier in het aanvalstadion. Natuurlijk slaat dat op AZ, want de ploeg gaat hoe dan ook Europees spelen. Maar ja, op welk niveau en in welke instroomronde, dat is nog even af te wachten. Wint AZ vandaag, dan eindigt het sowieso op de derde positie. En mag het misschien nog even de jacht openen op Ajax, dat maar vijf punten boven AZ staat. En Vitesse kan ook hele goede zaken doen vanwege de andere resultaten. Het kan onder meer al over ADO heen op plek 9. Over Pek Zwolle en zelfs Heerenveen kan gepakt worden. Dat staat momenteel op de zesde positie. Want Vitesse, ja, daar is het alles aan gelegen om dit merkwaardige, rumoerige seizoen toch een goed vervolg te geven in de playoffs. offs voor Europees voetbal. Nu Johan die vanaf rechts weer eens doorkomt. Legt hem lekker neer op Weghorst. En dan is het met een stuit. Weghorst die inkomt. En de eerste goal alweer een feit. Het is de zesde assist van Johan Op in in dit geval het hoofd van Weghorst. Van nu in totaal 12. Wat een soepel lopende aanval van AZ. De ploeg heeft het begin waar het zo op hoopte. Want we zitten nog maar in de zevende minuut. Heel veel ruimte dus voor je handbaks. Had tijd voor een goede voorzet. Legde hem neer bij de tweede paal. De bal er even. En daar kwam dus al vallend Weghorst. En die kopte de bal diagonaal langs Jeroen Houwen En dus meteen 1-0 de voorsprong voor AZ. Dat misschien al... ...vanavond zijn 21ste zegen kan gaan boeken van het seizoen. En dat is een, uh, nou ja, sinds het kampioensjaar in 2009 niet meer voorgekomen. Sterker nog, als AZ derde eindigt, dan is dat al voor de zesde keer in 14 jaar. Echt een ongelooflijke statistiek. Maar goed, statistieken zijn nu niet belangrijk. Het feest is al een heel klein beetje begonnen, want AZ leidt met 1-0 in de achtste minuut. Tracy Omen met Dado, nou u hoort alleen de stem van Tracy, ik ook die van Robert af en toe. Ik uh, durf niet te zeggen wie er een betere ervaring <laughs> heeft gehad. Gelukkig stond de microfoon dicht, en die houdt kant bij uh, Roda tegen uh, PSV en, en die PSV, dus op zes plaatsen gewijzigd. Hoor ik jou uh, net zeggen, als ik het goed heb, uh, heb gehoord. Allemaal um, is er dan sprake van competitievervalsing of uh, zie je dat anders? Dat vind ik moeilijk Robert, vind ik... Kijk, uh, De Jong hebben we gezien afgelopen zondag geblesseerd geraakt. Zoet is geblesseerd geraakt. Van Ginkel, ja die heeft uh, last van zijn knieën. Dus het kunstgras van Roda komt daar niet zo goed uh, op uit. En ja, uh, er is natuurlijk ook wel een beetje feest gevierd. En... De jongens die veel op de bank hebben gezeten. Ik noem maar Mauro Junior, die ook in Limburg. Chris, wat heb jij te melden? Er is weer een doelpunt. En weer een doelpunt voor AZ. Drie Raden wie. Jan Baks, ook zijn 16e, net als weghorst, die de eerste kans kreeg, werd nog even afgestopt door Cassi. Maar de bal bleef een beetje liggen. En dus in één keer verwoestend met rechts diagonaal laag in de hoek. Ali Reza, Jahalmaks, AZ leidt met 2-0. Terug naar jou, Andy. Ja, waar PSV in de avond is met Irving Lozano. Wel een vaste kracht. Die wordt even flink getackled door Michiel Rosheuvel. Maar ik, om even het verhaaltje van de jonge jongens af te maken. Mauro Junior, groot talent uit Brazilië. Maakt zijn debuut tegen VVV in Limburg eerder dit seizoen. En staat dus nu in de basis. Het zijn ook jongens die best wel kunnen voetballen. Laten we dat niet vergeten, Sam Lammers. Groot talent. De Spits nu spelend in plaats van Luc de Jong. De vrije trap voor PSV. Dat is een standaard situatie en daar zijn ze goed in. Hebben al 26 doelpunten gemaakt uit standaard situaties. En achter de bal staat onder andere Mauro Junior. En daar komt die bal dan. Het is Lozano die hem neemt. En de bal wordt bijna door Schwab. Maar bijna is niet helemaal. En dan kan er uitverdedigd worden door Roda. Doet dat niet goed. Want Bergwijn vangt de bal op. En dan gaat de bal naar buiten. Naar Lucassen. En daar de eerste echte grote kans van de wedstrijd. Die is voor Sam Lammers. Maar hij tikt de bal over het doel van Hiddejurjus. Jurrius, gehuurd van PSV. Uh, en uh, dat is natuurlijk ook uh, pikant. Dat hij dus nu tegen PSV speelt. En zijn doel graag wil schoonhouden. Om minimaal een puntje te pakken tegen de Eindhovenaren. Balbezit voor Roda. En Denge heeft de bal. Moet even terug naar Kum. Chris Kum. Uh, ja, dan moet je niet gaan pingelen in je eigen strafschopgebied. Doet het in tweede instantie ook niet. Speelt de bal dan naar voren. En dan kan Denge uh, de bal naar voren spelen. Het is een aardige bal, maar Van Kamp kan er niet bij. En dus heeft Room de bal. Hebben wij gespeeld. In Kerkrade ruim 13 minuten. PSV 0. Roda 0. Ja, AZ komt dus uh, vliegend uit de startblokken en uh, Vitesse moet er maar wat uh, tegen zien te doen, Chris Robben. Ja, ze zijn een beetje versuft, zo lijkt het, want ja, die ploeg is natuurlijk een beetje het spelniveau van Sparta gewend. Het is ook een opvallende verschijning die uh, wedstrijd vorige keer tegen Sparta, zelfde basisopstelling uh, als. Uh onder het bewind van Henk Frezer en dan komt er een nieuwe trainer en je speelt in één keer Sparta van de Mat. Goed, nou is dat niet de eerste keer dat het de Spartaan is overkomen, maar toch en nu de openingsfase tegen een getergd AZ. Ja, 2-0 en dus Weghorst en je handbox, allebei alweer een doelpunt beide op 16. Het is sinds 1984 dat er twee spelers met 15 goals of meer bij AZ spelen. Ook in de basis natuurlijk bij Vitesse. Alexander Buttner, die hier exact negen jaar geleden het kampioensfeestje van AZ verpeste door een late treffer. Vitesse won hier toen 2-1. De volgende dag won PSV dik van Ajax en werd AZ alsnog overtuigend kampioen van de eredivisie. Maar het is toch wel bijzonder. En ook een andere man die zeker genoemd moet worden is Guram Kasja. Hij speelt vandaag zijn 243 e wedstrijd voor Vitesse. Een clubrecord. Zelfs Theo Jans had er niet zoveel. We eens kijken naar Jahan Baks. Die zijn directe tegenstander door de benen speelt. Verplaatst het spel naar links. Naar Idrissi. Wat is AZ toch gretig? Idrissi op zoek naar een schot. Schot wordt gekraakt. Jeroen Houwe vloog al wel door de lucht. Maar staat alweer. Mietje pakt de bal op aan de rechterkant van het veld. Waar Jahan Baks staat. Jahan Baks legt de bal terug. ...naar Koopmijners die het spel er weer naar de buitenkant verlegt. Naar Owen Wijndal op de rand van het Strasopgebied. Nu een metertje ernaast. Dan laat AZ zich flink gelden. En Vitesse laat zich terugzakken. Toch vindt AZ het gaatje. Daarbij Wijndal legt terug op je handbaks. Maar die komt net niet uit met zijn passen. Anders zat daar zeker... Ja, nou ja, de 3-0 durf ik nog niet te zeggen. Maar wel een grote mogelijkheid geweest voor de Iraans International. De bal is inmiddels op de helft van AZ bij Seuntjens. Vandaag de dus spelend centraal aan de linkerkant... ...in de defensie. Naast Pantelis had Sidiakos. Hij krijgt nu de bal weer. Dit scenario is natuurlijk een droomscenario voor AZ en de nachtmerrie voor Vitesse... ...dat hard aan de bak moet gaan om de rood-witte trein te gaan stoppen. Want Vitesse kan natuurlijk ook fantastisch voetballen, maar ze moeten het nu wel laten zien. Lange bal van Bizot, opgevangen op de borst, ter hoogte van de middenlijn van Kasia. De bal stuitert weg. Is het uh, Idrissi die op de as van het veld, op de helft van AZ, de bal gewoon oppikt. Hij vindt Micheux. Micheux heeft het gaatje gevonden bij Til... Til gaat maar eens aan de wandel. Draait dan terug. Wordt van de bal gezet door Linsen. Had trouwens een geweldige treffer tegen Sparta. De 7-0. Diagonaal in de kruising. Maar Vitesse is de bal alweer kwijt. AZ domineert. AZ wil dit natuurlijk zo snel mogelijk in het slot gooien. De laatste keer dat Vitesse hier te gast was. Eindigde de wedstrijd in 2-2. Toen kwamen de Arnhemers 2-0 voor en was het uiteindelijk Robert Muren... die voor een gelijke stand in de slotfase zorgde. Nou, dat scenario zou zomaar kunnen... maar dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren... want AZ is zeer dominant in deze openingsfase. 17e minuut, AZ leidt met 2-0 tegen Vitesse. Bondscoach Giro Vermeulen heeft uh, 27 volleyballers opgeroepen... voor zijn voorlopige selectie voor komende zomer. Daarin staan twee grote toernooien op het programma. De Golden European League en natuurlijk het WK. En onder die 27 spelers is ook Maarten van Garderen. De speler van het Italiaanse Modena was vorig jaar nog actief als beachvolleyballer... en bereikte daarbij zelfs de laatste vier van het WK. Toch koos hij voor een terugkeer in de zaal... want het leverde hem een uitverkiezing op voor Oranje. Ja, Maarten, goedenavond. Goedenavond. Je speelt bij een Italiaanse topclub. Je hebt toch nooit uh, getwijfeld aan deze selectie. Ja. Aan de selectie van het Nederlands team, uh, bedoelt u? Nou, uh, nee, van jou? Ja, ja, precies. Nee, nee uh, Kijk, ik uh, speel inderdaad in de Italiaanse competitie, wat, uh, wat alsnog uh, een van de beste competitie in de wereld is. En uh, uh, inderdaad, ik ben, uh, ik ben al langere tijd uh, um, speler geweest voor het Nederlands team, vijf jaar hiervoor eigenlijk al. En uh, uh, als ik weer een aanmerking zou komen voor het Nederlands team, dan had ik in die zin wel verwacht dat ik op de lijst zou staan. Ja. ja, dat is geen grote verrassing. En u heeft een deel van de ploeg deze week al getraind. Was je daar dan ook al bij? Nee, uh, die mannen zijn inderdaad uh, deze week begonnen. Uh, ik, uh, zoals een aantal andere jongens ook nog, die, uh, die zijn nog niet eens terug in Nederland. Wij spelen allemaal in het buitenland. En uh, ik, in, uh, in mijn geval, uh, wij zijn net klaar. We hebben de finale voor het kampioenschap helaas verloren. En dat uh, betekent dat het nu net over is. Maar uh, ik krijg nog uh, een tijdje rust van de coach om, om dan uh, later aan te sluiten met iedereen. Ja, Maarten, weet je dan waar je bij aansluit? Hoe die selectie eruit ziet? Welke jongens het zijn uh, en meer van dat soort dingen? Uh, ja, veel, uh, veel teamgenoten zullen, zullen jongens zijn waar ik, uh, waar ik in de andere jaren al mee gespeeld heb. En daarnaast zijn er nog heel veel jonge jongens die in de Nederlandse competitie spelen of die in ieder geval uh, in het traject van Papendal zitten. En uh, nou, buiten het feit dat je gewoon buiten Nederland bent, uh, vind ik het ook nog wel leuk om alles te volgen. Dus die jongens die eventueel doorkomen stromen uit de jeugd, die, uh, die ken ik ook allemaal wel. Dus, uh, Nee, dat zal een, een soort van hereniging zijn. Ja. Ja, het wordt natuurlijk een belangrijke zomer. Hè? Eerst dat uh, nieuwe toernooi, Golden European League. En dan, uh, en dan het WK. Uh, heb je al enig idee wat de ambities zijn voor beide toernooien? Uh, nou, het is duidelijk dat het WK het, het hoogtepunt was en uh, uh, wordt en uh, absoluut ons, uh, ons doel wordt om te pieken. Uh, sinds hele lange tijd uh, is Nederland niet meer gekwaliseerd voor, uh, voor het WK. En dat hebben ze voor elkaar gekregen afgelopen zomer. En uh, dat wordt zeker uh, het belangrijkste moment. Daarvoor is inderdaad een, een European League... Uh, waar we aan mee zullen doen. En dat zal vooral uh, worden gebruikt om, uh, om het team te leren kennen... om eventueel een aantal jongens uh, die nieuw zijn... Uh, uh, uh, ook speeltijd te, te geven, maar... Uh, dat zal vooral een opbouwde fase worden richting het WK. wat er wel het hoogtepunt wordt. Ja. Hey, en voor jouzelf persoonlijk heb je, heb je weer helemaal iets van... Ik zit weer totaal op mijn plek. Hè? Want nou, natuurlijk dat uitstapje niet onsuccesvol. Maar toch had je het gevoel van... Nou, ik, ik pas meer in die zaal. Ben je nu weer helemaal, uh, helemaal happy? Uh, ja. Nou, ten eerste... Hè, die keuze dat ik, uh, dat ik door zou gaan als ballen of als ballen Was nu wel een hele, hele moeilijke. En uh, heb ik maandenlang over na moeten denken... Omdat... Het uh, beachvolleybal mij een kans heeft gegeven om eventueel naar een spelen te gaan. En, uh, en uh, dat, dat heb ik zo ongelooflijk goed ervaren. En ik uh, zou het een prachtig doel vinden. Maar uiteindelijk uh, gaf het ook een aantal uh, onzekerheden. En uh, het feit dat ik nu in een goede competitie speel. En eventueel later zou ik weer zou kunnen aansluiten bij het Nederlands team. Heeft, heeft me toen besluiten dat ik, uh, dat ik zelf volleyballen blijf. En, uh, yeah. Ja, daar begin ik nu ook wel heel veel zin in te, te krijgen. Mooi, top. Nou, ik wens je een hele een mooie zomer toe met veel goede resultaten wij blijven het volgen. Dank je wel Maarten the line Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Yeah. Kellers moet even wijken voor Chris bij AZ Vitesse. Ja, zeker weten. Het is 2-1 geworden. Brian Linsen straft een voorzet vanaf de rechterkant af. Bal wordt eerst gemist door Matas. Belandt dan van dichtbij voor de voeten van Linsen. Die haalt uit en zet de 2-1 op het scorebord. Killers dus en uh, Human om iets voor zevenen Wat heet, zeven minuten voor. Ja, Vitesse was dus een beetje versuft na die twee snelle doelpunten van, uh, van AZ. Maar Chris Robben, ze komen overeind blijkbaar. Ja, ik denk ook wel dat uh, AZ uh, wat, uh, nu wat suf uh, verdedigde. Want het leverde eigenlijk de bal eenvoudig in op de as van het veld. Toen werd uh, Berends gevonden. Heel mooi aan de rechterkant van het veld. Berends die overigens nog met AZ ooit de beker won. Nu trouwens weer een plunder in de verdediging achterin. Tussen ze de Jakos... En uh, even kijken, ik denk, Mats Seuntjes stond er ook in de buurt. komt kon Vitesse bijna gevaarlijk worden. Maar goed, bijna is niet helemaal. Maar Linsen. Die strafte die prima voorzet van Berens keurig af. Scoorde daarmee zijn veertiende treffer. En samen met vijf assist is Linssen dus al betrokken geweest. Direct betrokken geweest bij 19 doelpunten van Vitesse. Dat is toch een puikenprestatie van de aanvaller die zoveel techniek heeft. Dit heeft hij goed gedaan en AZ is weer een beetje wakker geschud. Vitesse gelooft er weer wat in. AZ wel balbezit in de 21ste minuut. bal nu even teruggespeeld naar Mats Seuntjens. Hij heeft even wat tijd nodig. Tempo nu even laag. Wordt til gevonden en gezocht en gevonden in de combinatie. Bal terug naar Ricardo van Rijn. Start weer eens in de basis. Wil natuurlijk niets liever het hele seizoen doen. Maar goed, hij moet Swenson voor zich dulden. Opent nu heel goed op Wijndal. Wijndal met de voorzet. Laag bij de eerste paal. Maar daar staat de grote Amerikaanse verdediger. Met Miesga. Schiet de bal vooral omhoog. En iedereen denkt, oh die bal die gaat over de zijlijn. Maar nee... De bal daalt en is een mooie controle van Owen Wijndaal. Heeft de, de bal dan gepaasd? Komt je handbaks uh, in het centrum opzetten? Geblokt door Linsen. Tulani Serrero er dan bij. De bal is op de helft van Vitesse. Het Vitesse onder druk van AZ. Mietje wurmt zich naar voren toe. Knokt zich naar voren toe. De bal blijft hangen. Je handbaks pikt hem op. Wil voorgeven is het weer Mieska die de bal in dit geval over de achterlijn schiet. Kijken we naar Mietje die toch in botsing is gekomen met Butner. En Buurtner die grijpt even naar de keel. Wedstrijd ligt even stil in de 24e minuut. AZ leidt nog wel met 2-1. Even kijken bij Andy Houtkamp bij Roda tegen PSV. Groot belang voor Roda natuurlijk hè, vanavond. Ze moeten eigenlijk gewoon winnen. Ja. Het zou wel mooi zijn voor ze. Want ze staan inderdaad twee punten boven Sparta. En drie meer dan Twente. Dat natuurlijk gisteren heeft gewonnen. En het zou best kunnen hoor. Alhoewel ik heb ook al een paar hele grote kansen voor PSV gezien. Met name Sam Lammers. Die vrij mocht uithalen vanaf een meter. Nou wat zal het zijn. Uh, tien, elf meter. En uh, schoot de bal dan toch nog over het doel. Niet eens tussen de palen bij Jurjes. En dat was een hele grote kans. Ook een afgekeurd doelpunt van Lozano gezien. Omdat hij vlak daarvoor een overtreding maakte. En een goede kans aan de andere kant. Want ook Roda. Doet mee een kans van uh, een Denge Die kopte de bal voorlangs. En dat zag er gevaarlijk uit. Nu Roda in balbezit aan de linkerkant van het veld. En ja, die jonge jongens van PSV die willen zich natuurlijk tonen. Want de verwachting is dat er toch wel wat spelers weg zullen gaan. Geen penalty wordt er nu gegeven. Wil men wel graag hebben. Jur van Kamp, want hij uh, uh, gaat liggen. Maar er was niets aan de hand. Die jonge jongens willen zich natuurlijk graag zich tonen. Omdat bij PSV toch de verwachting is dat er een aantal spelers zal gaan vertrekken. Uh, mannen als Arias. Uh, ik noem maar... Een dwarsstraat. En Van Ginkel komt hij nog terug. Zoet. Ja, over zoet gesproken. Room staat natuurlijk nu in het doel. Die heeft de bal getrapt. En komt terecht bij Bergwijn. Bergwijn even naar Pablo Rosario. Spelen het op de plaats van Arias. Goeie paas naar Ramselaar. Ramselaar binnendoor. En dan kan er gelopen gaan worden door Mauro Junior. Mauro Junior echt zo'n pingelaartje. Maar dit uh, ging een beetje te ver. Want Saar uh, kan de bal terugspelen op de keeper. Die heeft hem naar voren geramd. Het staat 0-0 na 6, 27 minuten spelen. In Kergraden bij Roda PSV daar zit de controle weer over of uh, zet Vitesse nu door, Chris Olden? Het balbezit is in ieder geval voor AZ. Nu achterin de bal rondspelend. Overigens aandachtig, to aandachtig toeschouwer bij deze wedstrijd is Leonid Slutsky. De nieuwe trainer van Vitesse zit hoog in het stadion. Uh, te bekijken wat uh, zijn toekomstige ploeg uh, op dit moment aan het doen is in Alkmaar. Gustil is nu gevonden op de as van het veld. Rukt hij op, verlegt het spel naar de rechterkant van het veld. Waar Johan Baks alle tijd de ruimte van buiten krijgt om voor te zetten. Wacht er heel lang mee, lage voorzet. Wordt Weghorst niet bereikt afvallende bal is ook niet voor AZ. Ja, wel, het is Wijndal die heel ver naar voren speelt. Op papier is het een linksback, Maar als AZ in balbezit is, dan is het meer een soort linker middenvelder. Toch is het Karavaev namens AZ die dat keurig oplost. Krijgt de bal nu weer? Nee, het is Tulani Serera Een spaas die geblokt wordt. En dus neemt AZ nu weer over. Natuurlijk wil AZ de derde maken. Want dan is het toch wel een beetje gespeeld. Toch misschien een gekke constatering met nog geen half uur op de klok. Maar de wedstrijd wekt die indruk wel uiteraard. Wacht Vitesse nu af. Omschakelen, dat kunnen ze in Arnhem als de beste. Laat AZ maar even komen, zo lijkt de gedachte te zijn. Idrissi wordt gevonden en afgestopt op de as van het veld op de helft van Vitesse. Dan is de omschakeling daar. Nee, balletje gaat in de breedte. bal gaat naar uh, Tulani Surero. Die speelt hem naar Caravajev. En dus temporiseert Vitesse even. Even mag het de bal weer rondspelen. Het gebeurt nog wel op eigen helft. 29e minuut in Alkmaar. AZ Vitesse, tussenstand 2-1. Ja, daar vallen de goals wel en die moet nog even wachten. De vraag is hoe uh, lang bij Rode PSV? Precies, want het staat 0-0. En uh, Roda kreeg net een uh, mogelijkheid. Een goed schot van Endenge. Maar keeper Room ging goed naar de hoek. En pakte de bal weg. Nu Gustafsson uh, in balbezit. De huurling van Feyenoord. Een uh, uitstekende voetballer. Echt zo'n belangrijke kracht. En nog even terugkomend op jouw vraag. Ze moeten alles winnen. Vorig jaar deden ze dat. De laatste drie thuiswedstrijden. En dat was heel belangrijk. Nu uh, Rosheuvel met de voorzet. Komt terecht. Bij wie? Bij uh, uh, Van Steenkisten. En denken terug op Van Steenkisten. Doep het. Daar is hij dan. Roda leidt met 1-0. Doep. Voor Jannes van Steenkisten. De Belg. We hebben een minuutje of 28 gespeeld in, de, uh, in het Parkstad Limburg Stadion. Dat staat op zijn kop. Want Roda komt de voorsprong tegen de landskampioen. Het is 1-0 door Van Steenkisten. Ja, dan zit ik gelijk even naar de stand te kijken. Als de competitie is ophouden, zouden ze nu veilig zijn volgens mij. Maar uh, dan moet, <laughs> moet NAC wel verliezen. Enzovoort, enzovoort. Wat als en if. En uh, Sparta moet ook ja, nog spelen. Zo is het. Uh, uh, vanavond om kwart voor negen. De mooiste affiche misschien wel van de avond. Sparta tegen Nac Breda. Dan even de tussenstanden van de twee wedstrijden die momenteel gespeeld worden. Nou ja, die van Rode is net veranderd. 1-0 voor tegen PSV. Kijken of de landskampioen dat kan verteren of dat ze toch nog willen winnen vanavond. En AZ staat dus met 2-1 voor tegen Vitesse. En om kwart voor acht Excelsior tegen Heracles. En om kwart voor negen twee duels. Willem 2 tegen Feyenoord. En uh, Sparta tegen Nac Breda. Ja. Ja. En AZ-Vitesse dus 2-1 hè? Tot maar zegt ja. 2-0. Ja. Nee, 2-1. Tot even duidelijk zo is. Het. Tot zo. Tot zo. NTO Radio 1.